Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Op het strand van Zandvoort is vanochtend even na negenen het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Het gaat mogelijk om de vrouw die sinds woensdag wordt vermist. Er werd toen een grote zoekactie op touw gezet, maar de vrouw werd niet gevonden. Door een ongeval is de A27 bij de Merwedebrug richting Gorkum dicht. Rijkswaterstaat hoopt rond deze tijd één rijstrook vrij te kunnen geven. Bij Avelingen gebeurde een ongeluk met vijf auto's en twee vrachtwagens. Er zijn geen gewonden, maar de voertuigen moeten worden weggesleept en het wegdek moet worden schoongemaakt. De politie spreekt tegen dat er niet meer wordt gereageerd op sommige 112-meldingen.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 Bij de eerste aanslag op een politieschool vielen 40 doden. Die aanslag is opgeheist door de Taliban en kort daarna waren er nog twee explosies in de stad. Daarbij vielen bij elkaar 25 doden en meer dan 200 gewonden. Vannacht braken in Kabul gevechten uit waarbij een medewerker van de NAVO werd gedood. In Drenthe is een vrouw mishandeld die een opgesloten hond in een auto had zien zitten... De vrouw van 21 belde daarom de politie die de eigenaresse van de auto opspoorde. Toen de eigenaresse bij de auto kwam, mishandelde ze de vrouw die de politie had gebeld. Ze zou haar meerdere malen in het gezicht en op de borst hebben geslagen. De vrouw uit Groningen is aangehouden. Het weer, flink wat zon, maar vanmiddag vanuit het zuiden bewolking. Het blijft wel droog. Temperaturen tussen 21 graden aan zee, 25 in het binnenland. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, maar waarschijnlijk blijft het ook dan droog. Het is morgen zo'n 24 graden. Dit was het NLV. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden, 9 kilometer. Op A16 van Breda naar Rotterdam, na een ongeluk bij de Van brie 4 kilometer. A27 vanuit Breda naar Gorkum, bij Industrieterrein Avelingen, 10 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is nog altijd afgesloten. Verkeer richting Gorkum kan beter omrijden via Bosch. Dan nog A27 richting Breda, tussen Noordeloos en Werkendam, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mijn rug zo wat gebrand. Ik wou naar de stad toe, maar jij zei nee Omdat ik verlief was, ging ik met je mee Ik kijk het zooitje aan Daar zit naast de picknickmand Er komen blote dames aan Met bikinis in hun hand de machos lopen richting zee Ik kan er niet meer tegen, ik ga nooit meer mee Naar het strand en in het zand Die radio's die blullen maar Branden troffen door een Je je mee moeten kijken in de studio van de op cfm op www.cfm-live.nl. Dan kan je zien hoe deze draait op de draaitafel. Echt geweldig. Je de neus uit de jaren 80 met het strand. Cfm maakt het naambaar van de zon schijnt.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 Vandaag bij dit programma Zandvoort op zaterdag. Heel veel lekkere muziek uit de jaren 80. Waaronder deze van de Mary Jane Girls. Je In My House. Nou, er gebeurt weer in een week heel veel in Zandvoort. Dus tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Ja, en uh, allereerst natuurlijk even een, een update over uh, de vermiste vrouw. Uh, Zandvoort, op het strand van Zandvoort is een, vanmorgen een lichaam aangespoeld. Het lichaam is van een jonge vrouw, meldt de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 Oké, okay, dus vanavond vanaf 8 uur gaat de fik Air in. Ja, nog meer vuurwerk hebben we ook vanavond om half 11. Ja, de badhuis laatste pijn. keer op het badhuisplein. Nou, daarover zometeen misschien nog wel wat meer nieuws om half 4 in de evenementagenda bij CFM. Maar eerst zo dadelijk om half 3 het weer. Hier is Maxi Priest en de Wild Worlds. <middels> Now that I've lost everything to you, you see you start something new. It's breaking my heart. Never wanna Me, like a child baby. Bij CFM, je de zing van Maxi Priest en The Wild World. Ja, die moest ik helemaal niet hebben, want we gingen naar Lex. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Hallo. Dag. Hallo, hoe is het mee? Nou, lekker hoor. Ja, lekker niet op strand vandaag, Lex. Nee, ik was gisteren op strand. Je was gisteren? Ja, ja. Ja, je, ja, je kan het ook overdrijven natuurlijk. Ja, vind he. ik ook. Het dus niet, niet is, dus is hartstikke duur, man, zo'n dagje strand. Ja, dat is waar, Ja, dat is waar. <laughs>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 Dat valt best mee. Ja. Dus uh, lekker uh, de zee inplonsen. Persie. Toch? En als je uh, het verder wil weten. Als je dan uh, de verdere verwachtingen wil zien. Dan moet je volgende maandag even kijken. En dan zie je de verwachting van maandag, dinsdag en woensdag. Die Klopt. staat op www.meteopagina.nl Je kan ook op Twitter en Facebook kijken. Op Meteo Zandvoort. Ja. En op Dekst TV dagelijks 24 uur per dag. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Ja,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 Natuurlijk, de deze hit van alweer een paar maanden geleden. Je de Omi en de cheerleader. En hier is Elfenville. In de jaren 80 scoorde deze groep uh, Alpha Fiel heel wat hits. Waaronder uh, de single die uh, jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen: Forever Young. Maar ook dit was een uh, groot hit van deze groep: De Big in Japan. Het is 13 minuten over half 3 geworden. Nogmaals, goeiemiddag. Een zonnige zaterdagmiddag hier, in Zalfort.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 De neuzen staan weer in dezelfde richting en door met elkaar in gesprek te blijven... moet het volgens beide partijen lukken om het, het iedereen, ook de bewoners, weer naar de zin te maken. Al dus het artikel in de Zandvoortse Courant. Kijk, dat is goed nieuws, Albert-Jan. Het was dus een goede storm in een groot glas bier. Kijk, en hoe dat allemaal gaat vanavond tussen de gemeente en de horeca met de yes, Behind Beach... moeten we afwachten, want vanavond is het feest in het centrum van Zandvoort.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 He's two years old and I can recognize both. When I've...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 Jessie van Deugd en Tines van Walraven exposeren daar met hun werken, vooral schilderijen, gedurende de hele maand augustus.